Het is nu twee uur. Twee uur. Dit is de daadverende donderdag op Radio 501. Nu nee. nee, op Radio 5.0. Nee. Daar is hij weer. Donnerslag met Regie van Diesveld. Nou, nou, is dat nog een leer, weet je. Ja, nee. Dit is Radio 5.0. Leuk, leuk, leuk, leuk. Donderslag! Donderslag op donderdag. Bij heldere hemel. Met de regier van Diesveld. Radio 501. Zo, so, nou. Daar ga ik je zeker voor zitten. Wel, wel. Gaat u weer van die leuke grappen maken? Oeh, Is radio 501. Is radio 501. Dit is Donderslag op Donderdag bij helder Hemel. Het is vandaag 25 november 22 november, november. dit is aflevering 136 van Donderslag. Sister! Sister, hij doet het weer! Even voor de vaste luisteraars. Vandaag neemt Arwin Tamminga uit van mij over. Hij dat ik druk bezig ben met een geheim project voor Radio 501. Maar ik heb straks wel Rob Ricard aan de lijn en dat is mijn bijdrage voor vandaag. En Arwin, wel een beetje lief zijn voor de luisteraars. Hè? Arwin, ga je gang. Dankjewel Rogier en jij heel veel uh, succes met je geheime project. Het, uh, ja kijk, uh, zo geheim voor mij is het natuurlijk weer niet. Want ja, ik weet wat het geheime project daarmee allemaal behelst. En het wordt wel heel erg leuk hoor. Maar uh, ja, uh, je hebt er even wat tijd voor nodig. Dus de komende weken uh, kun je gaan luisteren naar donderslag, Zoals je dat gewend bent op jouw eigen Radio 5 1 En mag ik nu een keertje over dat hele vrolijke intro muziekje heen ouwenelen. Dat doe ik graag. Um, hartelijk welkom. Het is weer een uh, gloednieuwe donderdag. Een gloednieuwe donderslag op 22 november 2012. Um, ja, van thee tot bier ben ik dan uh, inderdaad hier uh, aanwezig met de vaste donderslagrubriek. Uh, Rogier heeft mij uh, volledig geïnstrueerd. Ik ben gebriefd en gediebriefd, dus ik kan er uh, keihard uh, tegenaan. Uh, Rogier gaat dan wel eventjes even wel straks over een minuutje, uh, minuutje of tien met uh, Robrikaar. Dan moet ik kijken of hij een, uh, ja, een hint of, een, of een, ja, een kleine tipje van de sluier kan, uh, kan uh, ontluiken met betrekking de fabuleuze platenkeuze van uh, Rob Ricard. En die fabuleuze platenkeuze die hoor je natuurlijk om half vier. Of om half bier, zoals dat wij hier in Vakjargon gewoon wensen te zeggen. Uh, ook plaats voor de vaste donderslag columnist Theofariet. En hij is er met een nieuwe bla blog zo rond uh, half drie. Hij heeft het uh, aan de stok met de helpdesk. En ja, dat weet ik dan uh, vanuit, uh, vanuit ervaring. Dat kan af en toe... Tergrond, tergrond, echt verschrikkelijk zijn. in als kun kunnen die gasten vandaan halen. We horen het straks om, uh, om half drie van Theo zelf. Je kunt Rogier e-mailen. Dat kan natuurlijk gewoon uh, 24-7. rogierradio at radio501.nl En op Facebook is je ook te vinden onder de naam rvd 501 uh, onder Twitter dezelfde naam, maar dan rvd501 en radio501 is natuurlijk zelf ook te vinden op Facebook. Maar dat wist jij al lang. Mocht jij uh, Radio 501 nog geen dikke like hebben gegeven, dan is dit jouw kans. Schuif je naar de Facebookpagina facebook.com slash radio501. En geef eventjes een keiharde like. Rogier heeft ook nog een aantal platen voor me achtergelaten. En uh, ja, ik weet dat Rogier van de scheur de gitaar is. En ik weet ook dat hij zelf ooit de wens heeft gehad om zelf zo'n imposante baard te hebben. Als de twee heren van het trio Zizi Jab. Donderslag bij Radio 5 Een hele goede middag. Ik ben er tot 4 uur. Tot 12 uur zijn we helemaal aanwezig. Uit 1969 en dat kan ik zeker zeggen... ...Amerikaanse Southern Rock Bands... ...opgericht door Billy Gibbons... ...inderdaad, in het jaar 1969... ...de bandleden zijn Dusty Hill, Frank Beard... ...en inderdaad, Billy Gibbons... ...je hebt geluisterd naar ZZ Top... ...twee heren met een ongelofelijke lange baard... ...Sharp man ...en één meneer die gewoon een hele imposante snor heeft laten staan... ...en een hele foute zonnebiel. dat vergat ik er even bij te zeggen... ...inderdaad, mocht je net zijn ingeschakeld... ...dit is donderslag... Elke donderdag op Radio 5 Leen, tussen thee en bier. Met Green Day en U2. U2 en Green Day om de slachtoffers van de storm en overstroming Katrina een hart onder de riem te steken en om daar wat uh, duiten voor bijeen te zamelen. U2 en Green Day, je hoorde The Saints Are Coming. Nou ja, zoals je weet, elke week belt uh, Rogier uh, zo rond uh, nou, tien over twee zo onge ongeveer en dat is het nu gelijk. Ik zal eens eventjes kijken of, uh, of dat nu ook lukt, of Rogier gaat bellen met Rob Ricard, om te kijken of hij uh, iets over zijn fabuleuze platenkeuze kan loslaten. <middels> Het is alweer 22 november 2012 in donderslag eh, om 10 minuutjes over 2. En dan heb ik Rob de een telefoonverset platenkeuze. Tips en sluiers. Goedemiddag. Dag. Um, ja, ik bel even de platenkeuze. Wat heb jij voor uh, moois bedacht? Ja. Nou, alleen tips en sluiers mag je geven natuurlijk. Een elektrische blues- en soulgitarist. gitarist elektrische blues- en soul-gitarist... Een elektrische uh, meer nu. blues- en ja. soul-blues-gitarist... zingen ja. songwriter is het een... Maar hij is niet meer. Maar, maar wat ik vreemd vind... is dat hij een, een elektrische gitarist is. Ja. Hij, ja. hij is waarschijnlijk een, een, een blues-muzikant... die op elektrische gitaar speelt. Ik denk het wel. Ja, want elektrische uh, muzikant... dat vind ik een beetje vreemd. Ja. Of was dat een tip? Ja. Hij leeft ook al niet meer, zei je? Niet meer, hij is... Uh... Nog niet zo heel lang geleden overleden. Uh, mogen we spreken over dit jaar of vorig jaar dit, of jaar? dit jaar. Waar komt hij vandaan? Uit uh, Amerika. Uit, uit Amerika. Oké. Okay. Nou, dan hebben de, de, de luisteraars de volgende hints om te zoeken op Google. Hij is dit jaar overleden. Het is een elektrische gitarist. Rare uitdrukking, maar goed. Hij is elektrische gitarist. En uh, hij komt uit Amerika. En hij is 54 geworden. Oh, het is nog jong, maar goed. Moet uh, luisteren? Ik, uh, zoals gewoonlijk, ga ik gewoon even een plaatje draaien. Doe maar. Uh, ken jij Kees Mayfield? Nee. Oh, nou, dit is uh, een Falledammer. Hij heet uh, geen Kees Mayfield, maar o. zo noemt hij zich. O. Een Valdemmer, En die heeft uh, in 2012 een album uitgebracht. En het album heet uh, Ten of Tien. O. En het nummer wat ik wil laten horen, dat heet. Pie en strippers. Ik wil het niet laten horen, maar ik laat het je horen. Okay. Pie en strippers. Ik spreek je straks. Tot straks. my hands were getting bigger, getting bigger, bigger Het is inderdaad de Volendammer Casey Mayfield. Ik ken hem eerlijk gezegd als Kees Veerman. Ik heb laatst trouwens een onderzoek gelezen. De uitkomst van een onderzoek in Volendam: dat het uh, 20.000 uh, mensen tellende dorp, het vissersdorp. Het stamt oorspronkelijk af van maar zeven koerfamilies. Daarvoor wordt een speciale polykliniek opgericht in het leven geroepen om te kijken dat er geen erfelijke storingjes zitten bij eventuele aanstaande ouders die misschien worden ontraden om.. Zelf een kindje te nemen, dan wel te adopteren. Best wel heftig, uh, als zeg ik het zelf. Kees Mayfield en Pie and Strippers. En ja, ik, heb, ik ben even bij Aanschrijf geweest, dus ik weet niet of jullie ook uh, hebben opgelet. Rob Ricard had het over een, uh, een elektrische blues- en soul gitarist, Dus hij speelt op een elektrische gitaar, dat begrijpt die rogie natuurlijk vanzelf ook wel. Hij is 54 geworden, dit jaar overleden, singer-songwriter. En uh, ja, straks uh, rond een uur of uh, half vier, uh, dan zal hij bekendgemaakt worden. Ik weet ik, dat ik dacht van ja, elektrisch soul blues. Dat is de naam. Jimi Hendrix, bleek dit jaar te zijn overleden. Ja, daar kan ik er geen chocola van maken. Maar help me anders eventjes op uh, studio radio501.nl of anders via de Babbelbox. Ik ben ook wel benieuwd naar die platenkeuze van Rob Ricaart. Om half vier horen we het. Dit zijn de Counting Crows. On the road tonight, crying in their sleep. If I was a hungry man with a gun in my hand, as It's as easy as murder It's all headlights and vapor trails And Circle K killers And I know I could look at anyone but you now and I could fall into the eyes of anyone To what I should have been, but I'm not. This is a list of the things that I should have seen, but I'm not seeing. Look in your eyes, fingertips lit on your neck and made you shiver. I'm just turning away from where I should have been because I. Travel I should have been, but I'm not. This is a list of the things that I should have seen, but I am not seeing. The look in your eyes, as fingers unzipping your dress, and it makes you shiver. I'm just turning away from what I shouldn't see because. are watching through our windows. She says she doesn't Beat of Internet Radio. Saturday nights of Saturday nights and Sunday Morning hoor je Cowboys van de County Crows. En dit is een Oud Radio 5-1. Plaat voor je hoofd: Wolfendale en Crackling Jarls. Gelijk even het spoorboekje met je doornemen. Straks om half drie hoor in het blablablog van Theo Veriet. Ik ben bij je tot vier uur. Mocht je denken: van, hé, hey, wat een aparte stem heeft hij die van Disveld gekregen. Als je dit bent ingeschakeld. Van harte welkom bij de Ronde Donderdag op Radio 501, 22 november. Rogier is druk bezig met het uh, geheime project, daarover over een aantal weken veel meer. Maar het, het zou geen geheim project heten als ik dat gewoon keihard geheim zou houden. Och je er zijn ingeschakeld, hartelijk welkom. Uh, mijn naam is Armin Tammerka, ik, ik ben bij tot 4 uur. En om 4 uur dan is uh, onze eigen Lucien Greefkes weer aanwezig in de, in de studio. Met een uh, hele charmante Volendamse gast in de platenkast van, dat is Martine Bond. Daarover straks meer. Dit is een favoriete artiest van Rogier. You never had DDZ, I know. But I still remember you. My friend you can only see that I will never fall on Get ontdekt door de eveneens Vlaamse Milo een van de favoriete artiesten van de laatste jaren van Rogier van Liesveld Cela Sue Raga Muffin wat ik al zei, straks om vier uur kun je gaan luisteren naar uh, Lucien Greefkes met uh, de platenkast van Martine Bond dit keer. Om zes uur is Barry weer in de studio aanwezig... met zijn dreadlock, heerlijke reggae-klanken. En om acht uur is hij er dan ook weer, Rob de Greel aangenaam... met zijn Indie 501. En we sluiten de daarvoor onder donderdag af... met niemand minder dan GW Style... en zijn hip-hop van geluid uit de bunker. Straks inderdaad, het bla, bla blog hierna... My fingers keep on clicking to the beating of my heart. Hey, I can't stop my feet. Ebony and ivory and dancing in the street. Hey, it's 'cause of you. The world is in a crazy hazy hue. My heart is beating like a jungle drum. Buta dum -ga dum -ga dum. I'm Blablablog van Cleo Pariet. Blablablog.nl 22 november 2012. Help! We zijn van Windows XP over op 7. Op mijn werk dan uiteraard. hè? En toen werkte er bij mij ineens iets niet meer, wat ik toch best vaak gebruikte. Bij mijn collega's werkt het nog wel, dus het is echt een probleem van mij. Moet ik weer hebben. Dus ik de helpdesk bellen en uitleggen wat er aan de hand is. De helpende medewerker kijkt met me mee en stelt vast dat het inderdaad niet zo werkt als zou moeten. Hij snapt het eerlijk gezegd niet zo goed, want het is echt een standaard dingetje. Bij hem werkt het ook gewoon en hij zou niet weten hoe het aan of uit moet. Nou, dan weet je het wel, dan moet de tweede lijn helpdesk er aan te pas komen. Een dag later word ik teruggebeld door de tweede lijns. De medewerker kijkt weer met me mee... En heeft ook al geen idee wat er met mijn computer aan de hand is. Hij vraagt het zijn collega's en ook die snappen er niks van. Dit zou gewoon moeten werken meneer Veriet. Na anderhalf uur geven we het op. Hij belooft een onderzoek in te gaan stellen en belt een dag later terug. De dag erna belt hij inderdaad terug. Mijn probleem is zo apart dat het doorgezet wordt naar een vakgroep. De vakgroep belt. Ik leg uit wat het probleem is. En de man van de vakgroep kijkt of het bij hem wel werkt. Bij mij doet hij ook niet hoor, zegt hij. Dan haalt hij het zijn collega's. Maar ook bij hen werkt het niet. Dus dan sluiten we het ticket maar meneer Verriet. Uw collega's zullen vast zelf al iets gedaan hebben waardoor zij dit wel kunnen. Fijne dag nog. Dit was Theo Verriet. Meer informatie, blablablog.nl Dit is Radio 501. 20 uur per dag de beste muziek. Liliana Torini hoor je met de Jungle Drum en daarna het uh, blablablog van Theo Friet. En inderdaad, die helpdesks. Ze dus kunnen je af en toe gewoon keihard tot uh, wanhoop uh, drijven. Zijn jullie er overigens nog een klein beetje bij allemaal? Uh, we hebben het uh, met Rob Ricard zojuist gehad over een elektrische blues soul gitarist, Een singer-songwriter die afgelopen jaar op 54-jarige leeftijd is overleden. Ik weet het nog steeds niet. Mocht jij het weten, laat het mij weten dan weer via de, de Bubblebox. Of stuur even een mailtje naar studio at Zojuist heb je kunnen luisteren naar Crumbling Heart. Dat is allemaal afkomstig van de band Duolf. Deze plaat hoorde ik onlangs gewoon op de reguliere radio voorbij komen. Ik denk van, die wil ik weer een keer draaien. Johnny Cash en Snoop Dogg, My Madison. I got my nephew Whitey Ford on the guitar. Young Trev on the drums. Grand Ole Opry, here we come. Uh. Jack be nimble, Jack be quick. Jack took the spoon on the candlestick. Dope stick pimpin' on the one trick pony. Yeah, she kinda skinny, but she gets my money. Get my money, buy my medicine, buy my medicine, buy my medicine. Get my money, buy my medicine, buy my medicine, buy my medicine. Yeah, you know I got to have that medicine, that prescription medicine, baby. You know, purple, orange, green Jack starts hanging around with the fiends Got strung out, sold the cow for beans Told young wifey, I love you, honey But you gotta hit the streets, go and get my money Get my money, buy my medicine Buy my medicine, buy my medicine Get my money, buy my medicine Buy my medicine, buy my medicine Yeah, the more dedicated, the more medicated Can you feel me?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 Jack starts a track up and down the hill. Like to walk and figure ace what he told the chill Come rain, come shine, come slow of a sunny. Get the fuck out, girl, and get my money. Get my money, buy my medicine, buy my medicine, buy my medicine. Get my money, buy my medicine, buy my medicine, buy my medicine. Yeah, they say you can't buy me love, but you damn sure can buy me blood. Girl, my love's gone. Just as long as my heart. Oh, I'm so high right now. How about you? You can trust every word I'm gonna tell you is a lie. Liar, liar. <laughs> Pants on fire I love you. Snoop Dogg, Johnny Cash, My Medicine. Op jouw eigen hey. Radio 501. Op verschillende landen mag je niet eens meer binnenkomen. Omdat die dan... Ja, ze weten van zijn, van zijn wietgebruik. Dus gelukkig is Nederland een van zijn favoriete landen. En mag je hier gewoon komen tot hij groen zit. Ja, kan allemaal. We gaan eventjes nog meer van de, de voetjes van de vloer. Kan makkelijk. De week is bijna voorbij. Het is bijna weekend. Dus laat het toch een klein voorschot nemen. Met J.K. Jammy Kwaai. Dit is Cosmic Girl. Op jouw eigen Radio 501. Er komen er wel geluiden naar buiten dat hij uh, met nieuw materiaal bezig is. Maar het is de laatste jaren angstvallen stil rondom JK. Beter bekend als Jamie Rokwai. Je hebt geluisterd naar Cosmic Girl. Mocht je net zijn ingeschakeld, van harte welkom bij de Daverende Donderdag. Radio 5 01 november. Doorgaans luister jij naar de Gie van Dietveld. Maar die is druk bezig met een, uh, met een geheim project. En daarom mag ik de komende uh, donderdagen uh, donderslag waarnemen. En dat doe ik met alle vormen van plezier. We gaan even terug naar het jaar 1981. Het album heet Tattoo You. Lijkt mij wel leuk om... Ja, dat mag misschien eigenlijk niet. Maar voor het Beatles moment van straks, eerst even luisteren naar de Rolling Stones.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 Breathless, I can't help feeling We could have had it You're gonna all You're wish you Never have met me Rolling in the deep, never gonna fall. In the deep. You have my heart and soul You're gonna wish you Never have met me And you played to the beat Rolling in the deep Baby, I have no story to be told But I've heard one on you And it's gonna make your head burn mm -hmm. Think of me in the depths of your despair mm -hmm. Making a home down there As mine sure won't be shared mm -hmm. The scars of your love remind me of us They keep me thinking that we almost had it all The scars of your love they leave Breathless I can't help feeling We could have had it You're gonna all You're wish you Never had met Rolling me Rolling in the You're deep gonna fall. The You deep. had my heart and soul You're gonna wish you Never had met me But you played it With the beat Ooh. Throw your soul Through every open door Ooh. Count your blessing to find what you look for. Ooh. Turn my sorrow into tragic gold. Ooh. Pay me back in kind and reap just what you sow. You're gonna wish you yeah. never have met yeah. me. had met me. Tears are all. gonna fall. Hey. Rolling in the deep. You're gonna oh. wish you, you know. never had met you know. me. Yeah. Tears are gonna fall. Hey. Oh. We could- to the beat John Legend vertaling van Adele's Rolling in the Deep. En daarvoor hoorde je het Beatle momentje van deze week. Van deze donderslag bij Helder De Beatles inderdaad in I Am The Walrus. Het is grappig om te vertellen dat het uh, nummer komt uit 1976 van de Magical Mystery Tour LP. En dubbel LP. En aan de B kant uh, ja, het, het nummer 1 single Hello uh, Goodbye. Uh, Lennon componeerde dit, uh, dit nummer uh, uh, helemaal zelf. Terwijl het ja, toch altijd wordt toegedicht aan Lennon en McCartney. John Lennon en zelf beweerde dat hij dit uh, nummer heeft geschreven onder invloed van diverse LSD-trips. En uh, het, het steeds terugkerende woord Walrus is een referentie naar het gedicht The Walrus and the Carpenter. En dat is uh, afkomstig van de Engelse wiskundige, logicus en kinderboekschrijver en dichter Lewis Carroll, 1967. The Magical Mystery Tour, je hoorde de Beatles en I Am The Walrus. Ik, uh, ik weet dat er hier uh, even kijken, drie jaar geleden was nog hier bij... Uh, de grote prijs voor Nederland, de finale in, uh, in Paradiso, samen met uh, onze eigen hiphop, guru, G.W. Stijl. Daar zag hij de volgende twee heren, zag hij daar met de prijs, de eerste prijs, de hoofdprijs, er doorgaan. De mannen komen uit de Bijlmer. Je hoort weinig meer van ze. Je hoort meer van, uh, van die anderen. Behalve dret en Krullen, met verder. Iedere dingen voordat we verder kunnen. Maak je geen zorgen, genoeg zit nog verborgen. Geen old school niggas, nee, dit is muziek van morgen. Black, Millennium Rep, ver voor die rappers, aanzet. Je boy is played out. Ik de trek zijn, mijn Nu ga ik verder. De versie in de kijkend tot verre. Kijkers. Verder. De sterren, wijzers, Die wijzen, hoe ver de sterren rijken. Geen verder met schrijven. Op oh, text die recyclen. Sletjes die sniperen, luisteren met. Vele negers zijn bezig, weinig zijn uitverkoren. Binnenboren toonde mijn oude, ik net suicide. Dus net het bloed in mij flow ik door met continuïteit. Zonder jullie erbij, het is de nieuwe mij. die dit puur beschrijft. Ik ga verder dan het laatste uur de tijd. Op vage uren rij. grijp wat de fuck me toekomt. Wie kijkt naar het verleden draait, zijn rug naar de toekomst. Ik vloeg soms, het varieert van tijd. Niks kijken tot hoe kom, gaat ze eerder voorbij. Met serenites, het is uniek, weer een hype voor de ik pak mijn muziek en mijn studie als een jullie niggers Ik ga verder Ik tijd om stil te staan Ik ga verder Red en Krullen, verder op jouw eigen Radio 501. Het is drie minuten voor twee. Nee, drie minuten voor drie, zeg ik nou weer. Straks het tweede uur van donderslag bij heldere Hemel. En dan wandelen wij rustig aan naar de platenkast van Martine Bond. Een boordevolle muzikale middag hier bij Radio 501. Tot spookuur zijn we aanwezig met de beste programma's en de meest fris ogende DJ's die het internetradio allemaal herbergt hier op jouw eigen radio 501.nl. Afgelopen vrijdag heb ik hem bekendgemaakt. Dan zijn de radio 501 plaat voor je hoofd. Je kunt er nog gaan luisteren. Secret Rendezvous en Digital Revolution. Tot straks na drie uur. Dit is deze week de radio 501. Plaat. Voor je radio. <truid> You're invited to brush these seeds Need time to grow yet yeah, to 501 501 The Heartbeats Internet Radio Dan uw verkeersinformatie. Het verkeer op de A12 dient rekening te houden met wegwerpaansteek weg, werk, wegwerkzaamheden. Er staat inmiddels een file van Moeite met lezen. Iets waar mensen met dyslexie vaak last van hebben. Als u wilt weten hoe u het beste met dyslexie op het werk of in uw omgeving om kunt gaan, kijk dan op www.dyslexie.nl. Dyslexie vraagt even aandacht. Dit was een mededeling van Sieren. Jou. Radio 501 wil nog groter worden. En daarvoor zijn wij op zoek naar jocks, productiemedewerkers en ICT-specialisten. ICT Stuur een mail met jouw motivatie naar studio.radio501.nl En wie weet word jij onze nieuwe collega. Bij Stichting AAP vangen ze steeds meer apen op die dringend onze hulp nodig hebben. Grote apen, kleine apen, babyaapjes. Maar zelfs voor het allerkleinste aapje is de opvang te klein geworden. Bouw daarom mee aan het nieuwe Apenhuis van Stichting Aap. Geef op Giro 3534. Is het iets voor een ander, dan is het wel voor jezelf. Opleidingsinstituut BAV 4 u biedt alle trainingen in reanimatie en bedrijfshulpverlening.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 Zolang er oorlog bestaat, worden er kinderen het slachtoffer van. Kinderen die niet hebben gekozen om te strijden en nog een leven voor zich zouden moeten hebben. Warchild helpt deze kinderen. Of liever gezegd, de friends van Warchild helpen deze kinderen. Wij met z'n allen. De donateurs die samen ervoor kiezen om de oorlog uit een kind te halen. Want voor een oorlogskind begint het echte gevecht na de oorlog. Sluit je bij ons aan, word ook friend van Warchild en laat oorlogskinderen weer kind worden. Warchild. The power of friendship. Word ook friend en ga naar wordchild.nl. Elke donderdag op radio 501. Radio 501. Radio 501 daar volgende donderdag. Smiddags 1 uur tot middernacht op Radio 501.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 Het is nu drie uur. drie uur. Dit is de daverende donderdag op Radio 501. Dit is Radio 501. Is radio 501. Donderslag. Donderslag. Donderslag op donderdag. Hey, hey, de, de hemel. Een Lekker. nieuw uur met Rogier van Diesveld op Radio 501. Zo, welkom terug in de tweede uur van Donderslag. Donderslag bij Helder Hemel. Het is achter klaar Dan heb ik het over het, het voorgaande uur. Maar ik ben tot bier uur bij aanwezig. Met heerlijke muziek. De platenkeuze van Rob Ricard. En zo dadelijk ook de Donderdisc van deze week. Um, en dan ja, die platenkeuze van Rob Ricard, ik breek mijn hoofd erover, ik weet echt niet wat hij, uh, wat hij, nou, voor, uh, ja, wat hij nou bedoelt. Misschien dat hij straks met die platenkeuze uiteindelijk komt en ik bij mezelf denk van, oh ja, natuurlijk. Het gaat over een, uh, een blues soul gitarist, hij speelt op een elektrische gitaar, tenminste dat deed hij tot afgelopen jaar. Want hij is op 54-jarige leeftijd, is deze singer-songwriter overleden? Ja, ik weet het echt niet. Ik... Uh... Ik vraag jullie hulp ook gewoon keihard in. Weten jullie het misschien? Laat het, laat het mij dan ook even weten. Uh, want ik, uh, ja, ik ben bijna gewoon ten einde raad, kun je bijna zeggen. Goed, tot vier uur, tot vier uur ben ik bij. Met donderslag. Rogier is druk bezig met zijn uh, geheime project. Deze stralende 22 november. Ik las vandaag in de kranten dat uh, de winter volgende week zijn intrede gaat doen. Dus dan, uh, dan wordt het weer tijd voor uh, de arreslee van Rogier. Ik hoop dat zijn uh, dat een paard of zijn rendieren goed even zorgen het afgelopen jaar. Zodat ze de kar weer een beetje kunnen trekken. De Slee dan in dit geval. 10 minuten over 3 op jouw eigen Radio 501. Uh, waarmee we zijn begonnen, dat weet ik niet. Want die plaat die hier hiervoor uh, draaide, die, die heb ik aangeleverd gekregen. In een heel blokje waar dan dit muziekje... Vrolijke muziekje waar ik dan een keertje overheen mag oude nele, achteraan zit geplakt. Maar misschien dat de redactie van, uh, van Donderslag mij nog eventjes kan laten weten waar we zojuist naar hebben geluisterd. Duiken wij eventjes in de muzikale teletijdmachine terug naar de jaren 90, 1991 om helemaal precies te zijn. Het album heet Mama Sad. En deze man had toen nog een weelderige bos met zijn imposante dreadlocks. Hij heeft uh, ja, de muziekindustrie toch wel een klein beetje opgeschud. En doet dat uh, nog steeds. Meneer Lenny Kravitz op Radio 5 Iedereen en It ain't over till it's over. derde dag voorbij komen. Al zijn donderdisc. Deze Davonel Donderdag van Radio 501. Carl Morgan. Het is van zijn debuut EP, Delicious. En ik begon twee uur van donderslag met muziek van Donald Fagan zijn liefste serie is net uitgebracht. En die is getiteld Out of the Ghetto. Dit is de Daal voor 100 op Radio 5 Tot spookuur vanavond bij je. Met onder andere de platenkast van Martine Bond. Dreadlock met Barry, Indie 501 met Rob de Greel aangenaam. En Geluid uit de bunker. Dat wordt dan gedaan door GW Style. Dit is Sabrina Stark en Do For Love. show one time. Found lost at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 will one day fade away and while that everlasting word will always stay through the ages and the years cause when you want it it appears cause it will never fail you so bear with me go ahead now do for love like you can't do nothing else. No more hey, sing for love like your favorite song playing on the De Amerikaanse Blue Note Label. De Nederlandse Sabrina Stark en Deal for Love. Is inmiddels 10 minuten voor half vier. Over een 10 minuten kunnen we dan eindelijk gaan luisteren over wie in vredesnaam Rob Ricard het heeft. Over een, uh, een soul gitarist. Een elektrische gitarist. Dus volgens Lucien zal het wel een, uh, een rollbord betreffen. Maar hij is afgelopen jaar op 54-jarige leeftijd ja, jammerlijk overleden. Ik ben zo benieuwd uh, wat het is. Ik begrijp er echt helemaal geen jota van. Die Rob Ricard. Als ik hem tegenkom, dan zal ik het hem zeggen ook. Wees toch niet zo cryptisch, man. Pol dikke. Ik vind het veel makkelijker Mannen leven nog, komen uit horen, heten de item en spelen Dutch Elm Beetle. Was boy, but now I'm and i don't know who i am run into me now with that gun in your hand Radio 5, Leen plaat voor jou. Die item en die Dutch Elm beetle brengt de klok op vijf minuten voor alle vier. Je moet nog even vijf minuten geduld hebben. En nog even vijf minuten je eigen hersens kraken, kraken om erachter te komen wie die 54-jarige uh, gitarist is. Die elektrische gitarist die blues en soul maakt als zijnde singer-songwriter in afgelopen jaar is overleden. Ja, ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Dus weet je wat, ik draai nog een uh, lekker muziekje daarna gaan we eens even contact leggen met Rogier en Rob Ricard. Maar uiteindelijk uit te volgen. Wie dan in godsnaam die artiest is? Dit keer je vast wel. R.E.M. Shiny Happy People. Robrika. Het is uh, half bier op mijn klok hier in studio 11. En dan zal ik in de studio uh, van Radio 5 en centrale studio, hallo, ook wel uh, half hallo, bier zijn. En waarschijnlijk hallo. over een heel... Nou, niet de hele wereld, maar in ieder geval wel in Nederland. En ook bij jou. In welke studio zit jij? Ja. Jij zit gewoon op dezelfde plek nog als daarnet? Studio 17, hè? Ja. Oké. Okay. Um, ik bel je voor uh, de fabuleuze platenkeuze. Ja. Dat uh, snapt u natuurlijk wel. Dat is wel. goed. Dat is goed. Nou, je had een paar tips. Dat was een elektrisch gitarist. En hij kwam uit Amerika. En hij is op 54-jarige leeftijd overleden. In dit jaar. Ja, in mei. In de, in de maand mei bedoel je? Ja. Oké. Okay. Waar kwam hij precies vandaan? Ik bedoel, uit wat voor band? Of, ja. of is hij alleen maar solo bezig geweest? Dan kan ik me indenken dat een elektrisch gitarist... ...vaak niet solo speelt, maar in een band... Ja, ik denk het wel. Want als hij akoestisch speelt, kan je ook nog wel solo spelen. Weet je wel, zingen songwriter achter. Ja, ik denk wel dat het een band is. Uh, hoe heet het? Hij speelt met die band gewoon onder zijn eigen naam dan? Ja, hij heet gewoon uh, zoals hij heet. Oh, dat is een, een mooie naam. Ja. <laughs> ja. Nou, uh, ligt eens uh, wat, uh, wat tips uh, op. Ja, even doe even dat geslaagd. eens. Oh, ja, hij komt uit, uh, uit, uh, uit uh, Georgia. En uh, daar is hij althans overleden. En uh, hij is in een vliegtuig overleden. Nou, oh, hij was op het uh, toertje in Europa en op de terugweg uh, vlak naar het uh, landen heeft hij een hartaanval gehad. Oh, het lijkt Salomon Burke wel. Nou, en uh, hij heet Michael Burks. <laughs> dus, <laughs> het zit in een naam misschien, of in een familie. Oh, Michael Burks. Ja. Is, is dat familie van... Uh... Ik weet het niet, uh, maar het zou zomaar kunnen. Hij is de zoon van Frederick Burks. Dus ja, ik... maar Solomon, die heet die Burks. Die heet Burke, hè? Ja. ja. ja nee, nou, Maar die is ook in uh, een vliegtuig overleden. Zijn vader? Huh? Zijn vader ook? Nee, Solomon. Oh ja, Solomon. Die kwam aan op uh, Schiphol hier. Ja. Voor een uh, hoe heet het? optreden in uh, Paradiso met de dijk. Ja, van, vanwege dus. een nieuwe cd. Ja. ja, het is hem niet gelukt, Nee. nee. Nou, uh, deze, deze wel, maar. Uh... Was hij eigenlijk heel erg bekend in, uh, in Amerika? Kende jij hem? Nee, ik hoor die naam voor het maar eerst. Ik, ik kende hem ook niet. Hoe heb jij hem opgedoken eigenlijk? Ik, ik kwam hem tegen. Oh ja, op ja, straat? Uh, zijn muziek. Sorry? Hij heeft al een blues gehad hoor. Oh, nee, hij is genomineerd zie ik vier keer voor de Blues Music Award. Dan was hij niet helemaal onbekend natuurlijk. Dat lijkt mij niet, nee. Hij is ook een keer voorgesteld als uh, de best blues uh, gitarist. Ja. Maar ik, ja, ik, ik geloof niet dat hij zo heel erg bekend was. Oké, okay. dus jij hebt ook niet zo'n heel bekend nummer dan? Nee. Is het een, een, een, een oud uh, nummer? of? Nee, nee? Was, uh, die LP is net vlak voordat hij uh, overleed is die uitgekomen. Oh? Hij was net klaar. Dus jij hebt hem zelf nog wel kunnen horen? Ja, hij, het is, eindresultaat. Net in, hij is net uitgekomen, die LP. Nee, maar ik bedoel, de, uh, hoe werd het? Uh, Michael Burks die heeft al net zijn eigen uh, album kunnen beluisteren dat voor u. Dat ik wel, die kwam in juli uit vlak oh. nadat hij overleden was. Dus we uh, hmm. zal hij de tape wel gehoord hebben. Ga hem aankondigen. Dan ga ik de plaat starten, want uh, Arna staat hier alweer te zwaaien Goed dat zo. ze hem klaar hebben staan. Goed zo. Nou, luisteraars uh, Michael Burks wordt uh, gestart op de achtergrond en we gaan luisteren naar de video. What does it take to please? Van de LP Show of Tranks uit 2012. Oké, okay, spreek je volgende week. Dag. Ja, we zijn eruit. Michael Iron Man Burks and What Does It Takes to Please You. De fabuleuze platenkeuze van Rob Ricard. En, ja, nu ik hier toch sta, ik ga die minerica Ricard zelf eens dus een keertje bellen hoor. Ik vind het echt... Uh, ik weet het niet met die man. Als je dan, uh, dan hoor hem door de telefoon praat, en dan denk ik echt bij mezelf. Slik toch potdikken die antidepressiva een keer, man. Maar ik hoor hem in ieder geval wel lachen, dus uh, misschien dat het meevalt met, hem, met die Rob Ricard. Ik heb een keer ontmoet uh, tijdens een, uh, een feestje bij Rogier thuis. En toen uh, heb ik het ook gevraagd van joh, loop je bij een psycholoog of wat dan ook? Nou ja, nee. Hij vond het hoogst uh, vermakelijk dat ik dacht dat hij een antidepressiva zat. Niks van waar. Deze band, ja, die verenigt hiphop met blues, met soul en met Amerikanen Het is Arrested Development met People Everyday. Van Down Under. Yeah, down under. AC een highway to hell. Als flashback van de Radio 5 alleen donderslag bij heldere Hemel. 22 november, mocht je net zijn ingeschakeld, je bent schandalig laat. Rogier van Diesveld druk bezig met zijn geheimproject project en de komende weken uh, zal ik hem eventjes waarnemen als zijnde jouw gastheer hier tijdens donderslag en dat vind ik bijzonder leuk om te doen Gatverdamme. Al te we hard met bloemkool. Elke dag dan is er weer die vraag. Dan gaan we jongens, kom op. Hele lieve schat. Wat gaan we nu weten? Wordt het fataal? Lekker. Op die had Nee, heb ik niks. Toen zei het nou. Wat gaan we nu weten? Zo niet weten. Asje. Gent vreemd. En natuurlijk weer vandaag de vraag, wat eten we vandaag? Ah, lekker hoor! <laughs> Donderslag. Nou, dan zal ik je vertellen wat we vandaag gaan eten. We gaan vandaag gnocchi eten met een courgette. Ik heb een, een recept voor vier personen en het duurt ongeveer 75 minuten om het te maken. Wat hebben we nodig? 400 gram aardappelen en dat het liefst kruimig. 100 gram parmezaanse kaas. 3 eierdooiers. 50 gram boter. 250 gram bloem. Sali, vers of gedroogd, dat maakt zich zo gek veel uit. 1 courgette, 150 gram parmaham en 1 eetlepel nee, olijfolie rondop. Goed, schilder aardappels en kook ze in 20 minuten gaar. En rasp ondertussen de Parmezaanse kaas en splits de eieren. Giet de aardappels af en doe ze terug in de pan en laat ze met de deksel erop nog even nastomen. Pureer de aardappels daarna met de stamper en voeg de eierdooiers. 225 gram bloem, 75 parmezaanse kaas, gram parmezaanse kaas en wat peper en zout toe. Kneed dit alles tot een soepel deeg. En het deeg kan een beetje plakkerig zijn, dat is helemaal niet erg. En dek het deeg af. Laat het 20 minuten vervolgens in de koelkast staan. Nou, dan ga je de courgette, die ga je julienne snijden en dat wil zeggen in dunne reepjes. Verhit de olijfolie in een koekenpan. En bak de courgette in 5 minuten. Bestuif het aanrecht met bloem en verdeel de deeg in bolletjes. Rol elk polletje deeg met je handen tot een slier van ongeveer 2 cm dik. En gooi er nog wat extra bloem overheen. En snij vervolgens deze deeg in stukjes van 2 à 3 cm breed. Druk met een vork lichtjes op de bovenzijde zodat er een ribbelpatroon ontstaat. Breng een ruime hoeveelheid water aan de kook en kook de deegkussentjes in 2 minuten portiegewijs gaar. Ze zijn gaar als ze boven komen drijven. Schep ze met de schuimspaan eruit en laat ze uitlekken in de vergiet. Druppel er een paar druppels olijfolie overheen en hussel het af en toe heen en weer en zodat ze niet aan elkaar vast blijven plakken. Verhit de boter in de pan, voeg de salie toe, schep de knotsje in de pan en bak 3 minuutjes op een laag vuur. Vervolgens weer de courgette erbij en breng het geheel op de smaak met peper en zout. Schep de knotje op in een op vorm borden en verdeel de parmeham en de overgebleven geraspte parmezaanse kaas erover. Het is ook mogelijk met kant-en-klare knotje, maar het is natuurlijk lekker. En het allerlekkerst als je het gewoon met verse knotje maakt. Tjana hier, dankjewel. Nou, dat was, dat, dat was dan zomaar het, het, het, verkeerde, het, het verkeerde van de. Van de van de hoor je dat ding van dat van het recept, maar goed, uh, nou ja, uh, eet smakelijk in ieder geval. Uh, mocht het niet zijn gelukt, of mocht je zeggen van, nou dit is toch allemaal helemaal niet te doen, dan kun je altijd eventjes uh, naar, uh, dan kun je altijd eventjes gaan naar uh, uh, even kijken uh, thuisbestellen.nl. Dat heb je toch maar weer even fantastisch uitgekozen. <lacht> Misschien had het iets langer in de oven gekund, want van binnen. Ze je het nog, uh, van het ijs. Ja, het is. Of ze en zouden daarmee een toetje moeten bedoelen. Ik bedoel, dat dat dus ook al in de complete maaltijd te zingen. Ja, wat we Dit is Radio 501. Dit <lacht> cool is Radio 501. Live Studio Dit is Radio 501. Oh ja, het recept is terug te lezen uh, ter inzage. Gewoon hier in de studio. Dit zijn de Chili Peppers op Radio 501. Chili Peppers op jouw eigen Radio 5 7 Zeven minuten voor vier. Zeven minuten voor de platenkast van Lucien heeft vandaag Martine Bond in de studio. Ik heb een uh, spijtig bericht voor alle hip -hop liefhebbers. Ik krijg zojuist een afbericht van GW Style. Hij ligt met uh, ruim 38 graden koorts op de bank. Ja, dat is uh, elkaar gewoon kaart aansteken hier bij het team van Radio 5 de Leen. Want we hebben het allemaal al uh, flink te pak gehad net had Rob Ricard het er al over met Rogier van Disveld. Hij landde op Schiphol en overleed jammerlijk. Volgens hij een concert zou gaan doen met de dijk in Paradiso. Ik heb het over Solomon Burke. Hier met de dijk luister naar More Beauty. In de dijk moet een klein beetje haast gaan maken. Ook nog eventjes een uh, verzoekje te draaien van een alien die op de, de balbox zat. Ik heb even geluisterd naar de plaat en ik vind, het echt iets voor, uh, ik vind het echt iets voor Rogier. Absoluut. Straks nog de dankspraak en dan schakelen we over naar Lucien Greefkes, die uh, af en draait met om vijf uur de platenkast van de altijd charmante en fris-algende Martine Bond. Maar eerst Conor Maynard. Connor Mayfield of Main Yard turnaround, featuring Neo op je eigen Radio501. Gedraaid voor een alien. Kan eigenlijk niet opnieuw bij Radio501 robots die gitaar spelen, aliens die plaatjes aanvragen. Het moet toch niet gekker worden. Dit is Radio501. Donderslag, donderslag, donderslag op donderdag. Hey hele hemel! Donderslag. De wandklok hier in de Studio de Koeport is het alweer bijna 4 uur. Dat betekent dat aflevering 136 van Donderslag weer aan zijn einde is gekomen. Deze weken en de weken erna kun je Rogier weer e-mailen. Stuur daarvoor je e-mail naar rogierradio 5 Heel simpel, rogierradio 5 En dat kan allemaal 7 keer 24 uur. Doe dat dan ook. Elke uur even een mailtje sturen naar rogier.radio501.nl En dat gewoon 24 uur per dag. Heeft die man ook wat te lezen. Uh, meer informatie over Radio 501 kun je ook de hele week weer vinden op www.radio501.nl En op Facebook. Radio 501 op Facebook vind je onder de naam Radio 501 achter elkaar. Ga er eventjes heen. En wij waarderen het enorm als je ons even leuk vindt. Dus like ons op Facebook. Rogier kun je ook liken op Facebook onder de naam RVD501. En op Twitter kun je hem uh, volgen via RVD501. Goed. Het is ook mogelijk om Radio 51 te sponsoren. Dat kan met een reclamespot op Radio 51 of je adopteert een radioprogramma. Bijvoorbeeld de Platenkast van. Of adopteert Lucien gewoon uh, als Dat kan ook. Of je adverteert via onze website www.radio51.nl. Doe even een mail als je interesse hebt naar salesradio 51nl um, Dan de dankspraak. Dat doet Rogier dan ook elke week uh, standaard. Dus dat ga ik dan ook gewoon doen. Dat vind ik hartstikke leuk om te doen ook. Uh, ik bedank uh, het donderslag redactieteam voor alles wat ze me hebben uh, aangeleverd om deze show uh, vandaag te kunnen doen. Volgende week kun je mij weer beluisteren uh, op donderslag. Um, de medewerkers zijn uh, Rob Ricard en Theo van harte Ja, Hartelijk bedankt voor jullie input voor de show van vandaag. En jullie thuis natuurlijk ook. Van harte bedankt. En uh, Ik hoop dat je, dat, dat je volgende week weer luistert. En ik hoop dat je er morgen ook gewoon bent. Tussen 8 en 10 presenteer ik mijn eigen programma On The Rocks met de wekelijkse gekkigheid. Elke vrijdagavond tussen 8 en 10 op Radio 5.1. Ik kan alvast eventjes vertellen dat we morgen het team van Brandon Zand gaan uitzwaaien. En mocht jij daarbij aanwezig willen zijn, dan kun je even mailen naar Radio 5.1. En dan zetten we jou op uh, de gastenlijst. Van Radio 501 een extra ingelaste open om Jeroen, Groot, uh, Jeroen Bakker sorry, en Kees Groot uit te zwaaien. 28 november gaan zij een heroische tocht maken richting Marokko. Goed, wat mij betreft heel veel plezier. Tijdens de resterende uitzendingen van Radio 501. Ik ga plaatsmaken voor Lucien Greefkes en zijn programma Afternoons. Uh, tot 10 uur zijn we dus vanavond aanwezig. Niet tot spook hier. GW Style ligt ziek op bed. Vanaf deze kant uh, Gio van harte beterschap. En zorg goed voor jezelf. Veel plezier bij Lucien en tot morgen. Hoi. Shanna hier. Dankjewel. Op Donder op Donderdag. Bij heldere hemel.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 ...moeten de mensen wel denken...